Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen wordt ook na 2019 vergoed. Bevestigen bronnen na berichtgeving daarover in de Telegraaf. In februari ontstond ophef toen minister Bruins bekendmaakte... het advies van het Zorginstituut te zullen volgen om de behandeling voor deze vrouwen niet langer te vergoeden. Volgens het instituut zou er geen sprake zijn van medische indicatie... Verschillende partijen in de Tweede Kamer en belangenorganisaties voor lesbiennes vonden dat discriminatie. Waarna Bruins besloot de behandeling voor dit jaar nog te vergoeden. En nu wordt de regeling dus ook na 2019 voortgezet. De kou en de regen heeft in grote delen van het land tot een aarzelend begin van Koningsdag geleid. Deelnemers aan vrijmarkten regenden aanvankelijk weg, terwijl de wind de uitgestalde spullen teisterde. In de loop van de ochtend werd het weer beter en kwamen de mensen hun huizen alsnog uit. De koninklijke familie heeft het in Amersfoort droog gehouden. Het bezoek zou tot één uur duren, maar het liep een half uur uit. Er was onder meer een regio-quiz georganiseerd. De koning haalde de finale, maar team Leusden met zijn neef Pieter Christiaan won de quiz. In Italië is ophef ontstaan over de halve marathon van Triest... die volgende week zondag wordt gelopen. Daar mogen alleen Europese atleten aan meedoen en geen Afrikanen. De organisatoren zeggen daarmee uitbuiting van Afrikaanse atleten... tegen te willen gaan. Managers zouden die lopers tegen een veel te laag tarief... aan wedstrijden laten meedoen. Maar lokale politici spreken er schande van. Ze noemen het besluit racistisch. In Nederland ontstond in 2011 commotie toen de Marathon van Utrecht... bijna al het prijzengeld reserveerde voor Nederlandse lopers. Daarvoor werd de organisatie op de vingers getikt... door de commissie Gelijke Behandeling. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Met hoge 13 graden en een stevige zuidwestenwind is het erg fris. Vanavond is het op veel plaatsen droog. Alleen langs de westkust is er kans op een bui vannacht. En morgen komen vooral in het westen en zuiden van het land buien voor... met kans op onweer. In het noorden later op zondag buiig en het blijft fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Zierven. Met nu Zandvoort op zaterdag. Parame, parame, parameester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 We zagen hem toch net eventjes, hè? De zon, ja, maar die is nou inmiddels weer weg, hoor. Helaas uh, geen hele zonnige koningsdag uh, vandaag. Maar wel gezellig druk in het centrum van Zonvoort... met uh, alle live muziek die daar uh, bij de cafés... Uh, Aanwezig is onder meer aan de Hottestraat. straat. de Loka de eerste plaat naar het nieuws en weer van drie uur. Alvaro solaire was dat. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Cor? In de tweede uur gaan we straks even om half vier de evenementagenda doen. En we gaan ook even contact zoeken met Roy van Buringen... die weer in het dorp aanwezig is om daar verslag te doen van de festiviteiten. Ik ben heel erg benieuwd hoe het daar is en of hij nog boven de muziek uitkomt. Ja, dat horen we zo meteen. Hè. Dan, als we het niet kunnen verstaan... dan kunnen we misschien even live de muziek doorprikken. Ja, dat is ook gezellig. Helemaal goed. Nou, dat gaan we dit uur doen. En we volgen ook de kwalificatie van de Formule 1 in Baku. Een stratensequiet waar het vrijdag helemaal uit de hand liep met putdeksels. Ja, ik heb begrepen dat, uh, dat er een putdeksel los zat. En aan de onderkant van zo'n putdeksel zit zo'n uh, bevestiging, zo'n zekering... Hè, om te voorkomen dat die eruit getrokken kan worden. Maar die was kapot, die was verrot of zo. Maar ja, Azerbeidzjan. <lacht> Daar hebben ze niet het onderhoud hoe wij dat hier uh, in, uh, in Nederland hebben. En daardoor kwam door het vacuüm zuigen van uh, de, de auto die er overheen ging... kwam die putdeksel los en die sloeg aan de onderkant van de auto van uh, Williams. Als ja, ik te herinneren. de en pechhebbers. En de hele onderkant van die auto helemaal naar de klote. Nou ja, we volgen in ieder geval de kwalificatie. Nu zitten we in Q1, het uh, eerste gedeelte met uh, alle rijders uh, natuurlijk nog steeds in, uh, in die Q. En uh, op dit moment op de eerste plek uh, Leclerc. Die, uh, die neemt de leiding in Q1. Nog negen minuten te gaan. We houden het uiteraard voor je in de gaten. En ondertussen draaien we ook lekkere muziek. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goede middag. Koningsdag 2019. En je hebt daar radio lekker aan. Nee, geen thee. Nee, Koningsdag thee. Doen we niets. Gewoon lekkere muziek. Hier is Kim en Mel en Respectable. show on every night. smelkin Mel Kim waren in de jaren 80 uh, enorm populair. Onder meer met deze show die we juist voor je draaiden. Dat was Respectable. Ja, Q1 op dit moment uh, ja, gaat weer net half schakelen. Op dit moment op de eerste plek uh, Charles Leclerc. En uh, ja, Magse Stappen die staat op dit moment in, uh, op de dertiende plek. Dus die moet nog even gaan stijgen in uh, de laatste snelle ronde... die hij zo duidelijk gaat doen. En hier is hij dan, het Koningslied...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 Niet te breken. Eén vlak, vlak, twee leeuwen, met elkaar in de zon en de regen, zij aan zij borst vooruit. Yeah. Trotsen ze paal, dit is ons geluid, dit is ons geluid en klein ook zijn, yep. onze daden zijn groot, gaan ik, niet onderuit. Ik, voor jou, mijn kind, voor pa, mijn pa, mijn ma, ma. Maar voor jou doet de wind en regen en de het zon. Zon. Kom op, yeah! De W van Willen! Drie vingers in de lucht, kom op, kom op, De W van Willen is de W van Wij! Heel oranje staat zij aan zij. De W van waar, waar maar niet voor wijken? We leggen het droog en we bouwen dijken! De W van Wel komt in ons midden, Welke God je ook mogen vinden. De W van Willen! Ja, de W van Willen! De W van wakker. stamp op eten! Miljoenen coaches die weten weten! De W van Altijd willen winnen! Wat het ook is, waar we aan beginnen! De W van Wij zijn één in klaar met de schuils naar Op Koningsdag, dan mogen we hem draaien, het Koningslied. Alweer uit 2013 afkomstig. Ja, we zitten nog steeds in Q1 trouwens. Nog een kleine minuut te gaan. En uh, op dit moment in Q1, de snelste, Kastli. Jawel, en Max Verstappen op de vierde plek. Dus uh, die gaan in ieder geval allebei door naar de Q2 uh, zo dadelijk. En wij gaan weer door naar het dorp, naar het centrum. Naar uh, Roy van Buurningen. Nogmaals, goedemiddag Roy. Goedemiddag. En uh, zoals al eerder gezegd, Code Oranje is vol in gang in Zandvoort. En uh, ja, het, op dit moment uh, begint het land van wat drukker te worden in het dorp. Ja, de rommelmarksspullen zijn opgeruimd. De muziek van de kerk uh, op de de Raadersplein is opgeruimd ook. En uh, nu langzamerhand gaat het natuurlijk naar, uh, naar de Steestraten. In ieder geval de Haldenstraat, Garsensplein en Kerkplein. Waar allemaal gezellige uh, muziek is. En uh, ja, langzamerhand begint het nu ook uh, gezellig te worden op de Haldenstraat, waar uh, de muziek uh, langzaam begint te starten. In ieder geval een artiestenparade met allerlei gezellige artiesten bij uh, in ieder geval Anders, Zin en natuurlijk Café 4. En Laura en heeft ook een leuke band staan. Dus uh, er is genoeg te doen in het dorp. Dus uh, op Zeker na, na jullie programma, zeker is het de moeite waard om even naar het uh, dorp te komen. Zo is het. Tot vijf uur moeten ze uiteraard uh, bij de radio blijven. Core, ja zo is dat. Ja. En daarna na vijf uur, dan uh, mogen ze allemaal naar het centrum. Gaan wij dat uh, uiteraard uh, ook eventjes doen, even een kijkje nemen. En uh, weet je ook uh, welke artiesten er gaan optreden? Of is daar weinig over bekendgemaakt? Uh, het is niet uh, overal uh, bekendgemaakt. Kijk, uh... Veel, veel uh, kroeg houden toch even iets midden en die komen allemaal met leuke verrassingen. En daarom is het ook altijd zo'n verrassende, verrassende avond uh, tijdens Koningsdag in de haltestraat bijvoorbeeld. Ja, want ik weet volgens mij van Lauro en Hardy, die hebben toch van Kesselhof vandaag? Uh, ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Oké, okay, nou, dat is de enige die ik ook uh, ken, hoor. Dus, uh... ja, want, uh, dat, dus, dus, dus hebben we het niet heel erg bekend uh, gemaakt, dan moet ik zeggen. Kijk, ik weet dat er op het Gassenspuit Plakband is en uh, bijvoorbeeld Suzanne de Roy en Jair, uh, Jair, uh, Nieuw van Jer heet die. En uh, verder hebben we natuurlijk uh, op het uh, kerkplein Wilfred Bellen, de kessel bij, uh, bij Lauro en Hardy en een artiestengala-parade. Op, uh, ja, bij Café 4 uh, voor de deur natuurlijk en bij Anders. Nou, het gaat een mooie uh, feestje worden als het maar droog blijft in ieder geval, uh, Roy. Ja, dat hopen we natuurlijk uh, wel. Het ziet er op dit moment goed uit. Het spet het niet. We waait alleen een uh, briesje en uh, voor de rest uh, denk ik dat we opgaan naar een hele gezellige avond in het dorp. Ja, we gaan even naar uh, code oranje toe die tegenover mij zit, uh, Cor Draaier. Want je kan lekker meeluisteren. Hoe is dat nou, Cor? Ja, Oh, Dat is echt geweldig. Dan kan ik gewoon Roy weer gewoon horen. En ik had nog een paar vragen aan Roy. Uh, ja. Die... Uh, ja, die vrijmarkt is natuurlijk afgelopen om, om twee uur. Maar waarom is dat eigenlijk om twee uur? Is dat omdat de activiteiten dan beginnen met uh, de bandjes en zo? Of, of is het gewoon dat iedereen dan moe is? Nou, ik denk dat, uh, ik, ik denk dat het vooral is dat iedereen uh, moe is. Maar ik denk ook dat de organisatie ervoor kiest om uh, dan lekker de activiteiten te gaan doen. En vroeger was dat natuurlijk zo, eerst de rommelmarkt. En daarna om twee uur begon de zeepkistenreeks. Weet ik nog heel goed. Ja, en die is er uh, dan niet meer? Ik denk dat het zo is gebleven. Ja, nou, maar die is er dus niet meer. Dus ja, ik zou dan denken van ja, weet je, om, om twee uur, als het een beetje opklaart, wordt het een beetje mooi weer van nou, we gaan lekker door tot de uurtje vier en dan uh, kunnen we als tot... Je het, uh, als je doortrekt door heel Nederland, is het relatief wel bij, uh, bij heel veel uh, steden zo in Haarlem ook. Tot twee uur, drie uur is de rommelmarkt en dan beginnen alle muziekfestiviteiten. Ja, ah. maar het is op zich uh, toch ook uh, logisch, want uh, ja, je zit al vanaf uh, s ochtends vroeg daar op, uh, op die uh, rommelmarkt. Tot ja, zorg... die vrijmarkt? S'ochtends dan verkoop je helemaal geen man. Nou ja, nou, dat valt best wel mee hoor, want nou, mensen die de echte koopjes willen hebben, die gaan juist ochtends. Ik zou juist je droom helpen, hoor. Ik, uh, ik heb vorig jaar op de Rommelmarkt hier in Zandvoort gestaan. Normaal stond ik altijd in halen. Ik heb gewoon met al mijn troep, want het was echt letterlijk troep, 300 euro verdiend. Dus uh, nou, Kijk. tjing tjing tjing. Jij ging ook de afgelopen maanden bij de Grofvuil uh, langs om te kijken of het er voorbij zat voor de in de dag wat je kon verkopen. <laughs> Dat zou wel mooi zijn, jeetje. We <laughs> in ieder geval genoeg te doen. En het dorp ook doet het natuurlijk nog de kinderspellen. Hè? Op het in ieder geval de Swaludeenstaat en het, het gastensplein. Daar zijn allemaal nog natuurlijk, door de organisatie van de Koningsdag uh, allemaal leuke kinderspellen neergezet. Uh, en uh, ja, nou moet ik ook zeggen, het is nou ook het wel even dus, uh, leuk te vertellen. Nou zit nou ik toch in het programma. Uh, bij, uh, 4 en 5 mei zijn er natuurlijk ook allemaal dingen te doen georganiseerd door dezelfde organisatie. En 5 mei is natuurlijk de Vossenjacht hè, op het, uh, het Gassasplein. Dit jij normaal op het Kerkplein, maar door de Jaarmarkt is dat verplaatst naar het Gassasplein. Bij de VVV voor de deur, het museum. En, um, en er is ook uh, natuurlijk, natuurlijk uh, bingo waar uh, de kaarten voor te koop zijn bij uh, de, de seniorenvereniging. Dus, uh, dus 5 mei is er ook genoeg te doen en om 3 uur is, speelt er een uh, clown uh, op 5 mei op het Gassensplein. En is er een uh, Tjefreek-Volkers-band aan het optreden op het Gassensplein. Oh, dat ken ik wel. Dat is uh, mijn onderbuurman. Die maakt altijd oh, leuke ja. muziek, dus... Ja. Daar lig je tot uh, diep in de naar te luisteren. <lacht> ja. Helemaal, helemaal goed. Ja, en uh, Albert Jan uh, blijft nog even een paar dagen langer weg hoor ik. Ja, lekker okay. weer natuurlijk. In Spanje. Voor, nee, 5 mei, Vossenjacht. Dan ja. moet hij uitkijken. Ja. heb dat is niet de bedoeling. Nee, daarom. Dus, uh... nee. Nou, Helemaal goed, Roy. Jij gaat uh, lekker genieten daar uh, in het uh, centrum. Van al uh, live ja, muziek niet. Ik een biertje. <laughs> Sorry, wat zei je? Ik mag aan een biertje. Hé, hé. Doe dat dan ook. Hé, hé. Is goed. Geniet er lekker van en dankjewel. Een fijne Koningsdag. Avond, nacht en zo. Gaan we door. Oh. Leven de lol. Toch, Roy? Zuip. We zijn weer op vakantie hier in dit mooie Spaanse land. de zon nog aan de hemel. We liggen lang uit op het strand. Blauw van de palmen, hoge bergen, genieten van de blauwe zee. Op de terras staan aan de playa. Daar neem ik al. Dan gaan we stappen, daar is het feest. Het feest kan beginnen in het centrum uh, van Saltfoort. En Kortrijn, jij kan zo meedoen, hè? helemaal in het uh, oranje vandaag, keurig gekleed. Ja, het feest kan beginnen, want ik ben binnen. Hè? Zo is het, ja. ja. Nou, in ieder geval uh, genoten we even van uh, deze single van uh, Eddie Niemann. En lieve de lol. Zo dadelijk de evenementagenda, maar eerst nog even wat zomerse klanken. Heb ik gewoon even zin in. En ze komen van Phil uh, Fern Galaxy. Hier zijn ze nog een keer met de hit uit de jaren 80. En die heet What do I do? De verwarming, David met hoog gezet. Ja, daar past deze muziek er meteen bij. Hè? Lekkere zonnige klanken van Phil Fern en Galaxy. Wat do I do? Nou, wat wij gaan doen is de evenementagenda, want het is half vier. Ja, de evenementagenda die, uh, die is weer rijkelijk gevuld. En daar gaan we dus nu even mee beginnen. Tot 23 juni is er een uh, nieuwe expositie Frisse Wind... met Ada Breedveld en Lisbeth Milord in het Zandvoort Museum. Nou, vandaag was het natuurlijk uh, uh, Koningsdag. De rommelmarkt is inmiddels over. De kinderspeler was helaas, helaas, echt helaas zonder de zeepkistenrace. Dus bij deze een oproep aan Zandvoort voor nieuwe organisatoren voor een zeepkistenrace. We hebben al iemand die dat wil coördineren. Dat is meneer Roy van Buringen. Maar die kan <lacht> natuurlijk niet een, uh, een, een, een baan maken waarmee je naar beneden kan, kan racen. Ik heb het een aantal malen gezien. Het is echt heel erg leuk. Dus uh, vanaf de Oranje Straat naar beneden? Ja. Je rijdt uh, code oranje naar beneden. En dan uh, is het of rood of groen natuurlijk. Hè, als je beneden aankomt. Nou, verder zijn er natuurlijk tal van activiteiten. En uh, de wapenzangers uh, zijn bij het Wapenverzand. Ja, de kinderspelers harde... zijn trouwens nog uh, tot 4 uur. Dus je kan nog heel even meedoen. Ja, nou dat... Uh... Dat gaat ons niet meer lukken, want wij zijn er te oud voor. Maar tot 4 uur... Ja, dat is ook niet leuk voor die kinderen. Die komen op het laatste moment aan. Maar je ja, kunt natuurlijk wel kijken. Het is altijd uh, erg gezellig. En uh, goede nieuws is dat uh, Van Kessel Live... die staat te spelen bij Laurel Hardy Vanaf uh, 12 uur al. Um, nou, 28 april... dan is er een extra jazzconcert in Theater de Krochten met de Braziliaanse bassist Nai Conceição... De aanvang is daar om half drie en de entree is slechts 15 euro. Dat schijnt een fantastische jazz-bassist Braziliaans te zijn. Hoe heet die ook alweer? Nee, consai Aizayo. Oh ja, die. Ja, ik probeer het een beetje uit te spreken. Dat ik het, ook als ik het nog een keer zeg, dat ik het precies hetzelfde zeg. Nee, consai Aizayo. Maar dat lukt wel niet meer, want dat is gewoon onuitspreekbaar. Die staat en jij kan het natuurlijk meelezen. Um, classic Concerts, ook 28 april. Piano Recital, Martin Oei in de Protestantse Kerk. Aanvang om drie uur middags en de entree is vijf euro. Nou, verder hebben we op 3 mei een genootschapsavond En dat gaat over Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. En dat is Theater de Krocht. Aanvang is acht uur, toegang is gratis. En dat was vroeger eigenlijk alleen maar verleden. Dan mocht je een introducie meenemen, maar dat is allemaal losgelaten. En uh, daar komt historicus Geert-Jan Mellink een presentatie gegeven over de Atlantikwal... en met name over de impact die het Zandvoort heeft gehad. Dat is dus echt een heel interessante, want de Atlantikwal heeft er dus voor gezorgd... dat uh, zo'n beetje de hele kust er ook in Zandvoort uh, van is neergehaald. En ik heb daar foto's van gezien natuurlijk, hoe het er vroeger uitzag... en hoe het er nu uitziet. Ja, die boulevard, hoe het er nu uitziet in de noord, dat was vroeger erop. Het was echt een mooie boulevard. Met hele mooie huizen, hotels en, en dat soort dingen. Ja, en nu staat er... Woonflats waarvan de meesten niet eens een lift hebben. Maar er is toen gekozen voor na de, de wederopbouw... Om, uh, ja, om voor wonen te kiezen en niet meteen voor uh, toerisme. Ja, dat was uh, toen de tijd zo. Ja, klopt. Ja, verkeerde beslissing, maar ja, draai dat maar eens terug. Nou, op 5 mei is er een jaarmarkt op rond het Raadhuisplein. Dat begint om tien uur s ochtends en dat duurt tot zes uur s'avonds. Dat is wel mooi. Op uh, bevrijdingsdag ook de jaarmarkt. Ja, dat vind ik een hele goede keuze, want dan uh, kunnen we dat... Uh, met z'n allen gewoon leuk vieren. Vroeger stonden we nog als het op de jaarmarkt, een kraam. Dat doe dus ik was, was alweer heel, heel lang geleden. Heel lang geleden, ja. Nou, 11 mei is er een Nationaal Oldtimer Festival... en historisch Zandvoortse Trophy op het Zandvoort Circuit. En op 25 mei, er zit er wel een tijdje tussen... er zijn nog geen evenementen, maar die komen vanzelf, denk ik... Uh, er is een live optreden van de Engelse schoolband... Ryburn Valley High School op het Raadhuisplein. En dat is om twee uur smiddags. En op 30 mei is er een regenboogborrel voor jong en oud bij Beats Club aan Zee. En dat is van half zes tot en met half acht. Nou. Oké, okay, dat was hem. Dat was een beetje de evenementagenda. Gepikt van Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Genie voor het samenstellen ervan. Dankjewel, Cor, voor het evenement. De komende tijd weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Geniet er lekker van. I can see the way your dance move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. Well, but usually I'm like whatever, but tonight, the way you move got me where I'm mind It started when I looked in her eyes. I got ghosted. I'm like, what the noche está para un lento. que no se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 Baby, till I say so Come get, come get some Dus que no se bailan hace tiempo. Historia buena. van die zonnige klanken op de Zandvoorts Radio. Je hoort bij Les Mos. Jawel, lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Koningsdag 2019. Zandvoort, goedemiddag. En wij zijn er nog tot aan vijf uur. Now you're out Cabo hanging with your brother. Wishing that I was your bottle, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended. Cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them the year?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 met Julia Michaels. Inderdaad, I miss you. Zojuist had we het koor over de boulevard... en dan met name de Noordboulevard... dat het voor de oorlog veel mooier was... dan dat het tegenwoordig is. Maar er gaat wel gewerkt worden aan de boulevard binnenkort. Ja, want er is een schetsontwerp gemaakt... voor de herinrichting van de Zandvoortse boulevard... Want de gemeente Zandvoort wil deze boulevard herinrichten om de ruimtelijke kwaliteit voor Zandvoort te verbeteren en haar positie als badplaats te versterken. Jawel. En als het aan het Zandvoortse college ligt, kan er een start worden gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de boulevard. Nou, hiertoe stelt het college in de vergadering van mei aanstaande de gemeenteraad voor om het schetsontwerp voor de boulevard Paulus Lood en de Vavauge vast te stellen. Verantwoordelijke wethouder Elver Heij zegt: Zandvoort verdient een mooie en functionele boulevard van hoge kwaliteit, die past bij de behoeftes van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Met het schetsontwerp van de Paulus Lood en de Vervouwisje wordt de eerste stap in de goede richting gezet. Het schetsontwerp is gemaakt op basis van wensen en ideeën van betrokkenen en belanghebbenden. En het schetsontwerp streeft naar de meest aantrekkelijke boulevard in de winter. Het wordt daardoor zowel in de zomer als ook in de winter aantrekkelijk om over de boulevard te flaneren en er te verblijven. Daarmee draagt de hele richting bij aan de jaarrondambitie van Zandvoort. Op het ontwerp waren veel positieve reacties van betrokkenen en belanghebbenden. Maar wel staat het voorstel om de rijrichting op de boulevard Paulusloot om te draaien op weerstand. Dat klopt, dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Uh, nou, de richting wordt gefaseerd aangepakt. Eerst Boulevard Paulus Lood, en dan Boulevard de Vavousje en als laatste Boulevard Barnaar. Voor de eerste twee fases is er nu een schetsontwerp. En nadat de gemeenteraad het schetsontwerp heeft vastgesteld... wordt gestart met het voorlopige ontwerp van de Paulus Lood. Dit is een verdere concretisering en uitwerking van het schetsontwerp. Betrokkenen en belanghebbenden worden daarbij betrokken. En het plan is ambitieus... En de planning ook. Want eind 2019 wil de gemeente starten met de werkzaamheden aan de boulevard. Nou, dat Dus over een half jaar al. Hè? Ja, dat is snel hoor. We zijn al 35 jaar aan het stegelen over de boulevard. En, er zijn en dan ineens er... is er een plan. Ja, en er zijn al zeven wethouders ge gesneuveld. En diverse projectontwikkelaars die dan allemaal wat willen doen. Die, die echt miljoenen. Ik geloof dat was zelfs met, met, met een andere plan... 90 miljoen wilden ze investeren. Ja, we hebben ze gewoon weggejaagd. Wij doen het niet. Maar volgens mij gaat dit niet echt over de, de bebouwing aan de boulevard... maar de boulevard zelf. Ja, nou, de gemeente investeert bijna 10 miljoen in de herinrichting... en die wil ook andere partijen verleiden om te investeren in de boulevard... om de beoogde kwaliteit en ambities te realiseren. Nou, dan heb ik een fotootje gevonden op internet. En wat mij dan opvalt, erop is dat ik, ik zie geen parkeerplaatsen binnen aan de boulevard. Nee, ja, aan één kant nog... Ja, maar dat is echt heel apart. Dus je hebt nu, uh, ja, zeg maar, uh, als de rijrichting veranderd wordt, blijven de parkeerplekken aan de rechterkant. Dus niet meer aan de strandkant, maar de andere kant. Oké, okay, op die manier. Ja, dat kan een verbetering zijn, maar er wordt dus een stuk van de weg afgehaald. Tussendoor wordt, wordt er dus een uh, soort duintje wordt er gecreëerd en daarna komt er een soort wandelpromenade. Precies in Ik zie nergens een lantaarnpaal staan. Geen bomen. Helemaal niks. <laughs> dus de zon er wel een en ander bijgeschaafd moeten worden. En dan denk ik ook van ja weet je. Dan kom ik best wel in veel plaatsen in, in, uh, in de wereld. En dan werk ik meestal aan zee. Yeah. En ik zie er altijd bomen staan. En hier in Zandvoort... Lukt het maar niet om daar bomen te laten groeien. aan de broekmarkt. Nee, maar dan moet je geen pallenbomen neerzetten. Nee, die kunnen niet zo goed tegen de wind en tegen de vorst. Nee, kost. precies. Dat, dat klopt, maar er zijn genoeg andere bomen die er wel tegen kunnen. En uh, dat, dat, dat is toch leuk. Maar nou, okay. we zijn allemaal bang dat die bomen meteen weer omwaaien natuurlijk. Ja. Nou ja, de tekening ziet er wel heel apart uit. Dus ook te zien trouwens op de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store... Ja, en ik zie ook geen hond over die nieuwe boulevard lopen. Dus uh, er loopt geen hond overheen. Ja, letterlijk, ja. Ik zie wel een hoop meeuwen. Ja, precies. En zijn trouwens ook beschermd tegenwoordig, die meeuwen. Dat is ook wel weer jammer. Kijk, meeuwen, die komen bijna nergens anders voor dan in Zandvoort. Nou, ik weet niet of jij vroeg wel eens over straat loopt. En als het huis wel dan uh, buiten staat, in die bakken... dan komt er dan zo'n school meeuwen aan... En die krijgen het gewoon voor elkaar om zo'n de deksel. Is zo Ja, die, die pakken hem gewoon vast met een poten... en dan vliegen ze hem en dan gaat hij open. Dan pikken ze die hele zak open en al het troep ligt op straat. Die vreet dan gewoon al die rotzooi op. Jeetje. Ja. Ongelooflijk. Ja, ze zijn brutaal, die beesten. Ja, en ik weet ook nog wel dat uh, bij Hotel Hoogland, uh, de... Floris Faber die had daar vroeger een huismeel. En die huismeel die stond gewoon te wachten, s ochtends voor de deur dat hij brood kreeg. Want dan was het bij het afgelopen... En dan kreeg hij het brood wat over was van het ontbijt, dat kreeg hij mail. En die zat er gewoon de uren te wachten. En die was gewoon te laai om voor zijn eten te zoeken. Ja, tuurlijk. Is het toch makkelijk als je het bij het hotel krijgt? Ja. Waarom niet? Nou, dankjewel voor de berichtgeving, Cor. We gaan weer een plaat voor je draaien. Ja, hij komt uit de groep De Hoe. We hebben het over Piet Tauwzend. hier is hij met de single uit de jaren 80. Face to face. Een hele speciale uitvoering. Deze uit de jaren 80. You're the Pete face to face Elf minuten voor vier uur Zandvoort, we zijn er tot aan vijf uur Tot aan Entertainment for You Met deze Koningsdag Zandvoort op zaterdag En de herhaling uiteraard op de maandagmiddag Tussen twee en vijf uur Dus zeggen we een hele goede maandagmiddag Heb je het weekend ook weer overleefd, dat is mooi Helemaal goed en uh, dan zijn we er ook weer tot vijf uh, uur. Met zometeen meteen in het de, deeluur. Onder meer het gedicht van de dag. Zo rond kwart voor vijf. Dus gewoon lekker blijf luisteren naar je eigen lokale radio. In je kamer en voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen. En wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil.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 Alleen werd nog gebruikt bij de laatste editie van The Passion. En ditmaal hoorde je de uitvoering van Thomas Berger. Blijft gewoon een goede plaats. Jawel, nou Q2 is inmiddels met een enige vertraging gestart. En ook die houden we uiteraard voor je in de gaten. Dan weten we wie naar de Q3 door mag. En wie mag proberen de pole position morgen te hebben. Tijdens de Grand Prix van Baku. Een circuit met heel veel putdeksels.